3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De verdachte van de messenaanval in Amsterdam gedroeg zich verward, zegt de politie na gesprekken met getuigen. Gisteravond werden vijf mensen neergestoken op straat, één iemand overleed. Schrikken deze mensen in de buurt de pijp wel van? Het is wel echt even, even schrikken, ik ben er wel een beetje door aangeslagen, ja zeker. Ja, het geeft een onveilig gevoel. Ik hou er niet van om altijd op mijn hoede te zijn zo. laat ik het zo zeggen. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik niet zo chill vier slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Ze zijn in de twintig. De verdachte is geen bekende van de politie. Ze onderzoeken nu of hij onder invloed was. In Weert in Limburg zijn ze bezig om bij twee bedrijven bijna 80.000 kippen en kalkoenen af te maken. Bij een van de kippenboerderijen dook gisteren vogelgriep op en daarom worden de dieren geruimd. In de buurt zijn nog meer pluimveebedrijven. Mensen daar zijn bang dat de griep op meer bedrijven opduikt. In de Amerikaanse staat Californië kunnen inwoners aftellen naar half juni... De meeste coronamaatregelen gaan dan de prullenbak in. Winkels mogen open en mensen die al zijn gevaccineerd hoeven geen afstand meer te houden of een mondkapje op. En in Breda is vandaag een bijzonder WK bezig. Het officieuze WK-terras zitten. Deze verslaggever van Omroep Brabant legt het concept even uit. Van 6 uur s ochtends tot vanavond 8 uur s'avonds op het terras zitten. En de bedoeling is uh, ja, zoveel mogelijk drinken, eten, zo'n hoge mogelijke rekening. En dan komt daar straks uh, een kampioen uit. Ja, en deze jongen is torenhoog favoriet voor de eindzegen. Om 11 uur vanmorgen stond hij er nog goed voor. Ja, we hebben een, een flesje boeken gedaan, een flesje rockershot, uh, ja, een paar liters bier. zo dan, uh... ja, hoe, hoe voel je je nu, vraag ik me af, na 5 uur drinken? Ik, uh... Ik moet zeggen, ik voel me echt verruk goed, eigenlijk. Je staat ook behoorlijk recht ook nu. Ja, ik, ik ben echt, echt fit. Ik heb hier voor goed voorbereid. ik ben hier klaar voor en uh, ik ga 8 uur halen vanavond, ja zeker. De winnaar mag een week lang op kosten van het café komen genieten op het verrukkelijke terras. Het weer dan nog, het regent nog flink in Limburg en de rest van het land is meestal droog. Het is 13 graden, morgen een betere dag, op de meeste plekken blijft het droog en er is af en toe zon. Het wordt ook ietsje warmer. ZFM, verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file bij knooppunt Amstel. Je hebt daar 25 minuten op onthoudt.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 Niet alleen voor de Formule 1 coureurs, maar ook voor ons een goed begin is het uh, betere werk. En uh, ja, daar beginnen we ook meteen mee met de goede plaat, een lekkere solplaat van uh, Delegation en Hard uh, Number number 9. En over de Formule 1, ja we hebben het over de Q1 in Monaco.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 Goed, in ieder geval het is hartstikke druk op de baan. Er moeten nog, nog ruim 9 minuten te gaan in Q1. Maar Verstappen zit safe samen in ieder geval met 1,1522. Dat is een tijd, tweede tijd. En wij volgen dat voor u op de voet het komende uur.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 Verder hebben we natuurlijk uh, binnenkort is er ook weer uh, NL Doet. Dat is op uh, 28 en 29 mei. En wat u nog, uh, waar u aan mee kan doen en hoe dat allemaal werkt, daar hebben we het over. En uh, Zandvoort verwelkomt Shorts Sportief en Shorts uh, Creatief. Wat dat allemaal behelst, in het samenwerken tussen de gemeente Zandvoort en Team Service, uh, Dat hoort u ook in dit tweede uur. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren.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 no place I'd rather be I'd rather be van alweer even geleden. Clean Bennett en Radha B. We gaan even wat uh, Nederlands talig draaien. Ja, iedereen kent hem wel, hè. Frans Duits. En al dat grap over zijn naam. Nou, daar hebben ze nu een plaat over uh, gemaakt. Ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen aan videos en nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje...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 om geld op te halen, nogmaals, voor de zieke Liam. En hoort Monique vergaat, dat hoort u in het volgende interview. En waar was ze? En nu, uh, even kijken, in Oosthuizen of Hooprede, bij een kerk nu. Ja. Dus, en dan uh, ga ik zo direct uh, richting Purmerend. Dus ik kom nu bij een hoop brede aan. Je hebt een bankje gevonden om even te zitten. Ja, ik, ik, ik, ik kom weer een brug over, dus ik zal even kijken waar ik... Uh...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 De aandoening is dat hij een uh, spierziekte heeft wat uh, de spieren dus gaat verslappen. En dat kan alleen maar erger worden, dus dan taart hij het ruggenmervel ook aan, waardoor uh, verlammingsverschijn kunnen optreden. En hij kan ook vergroeien krijgen aan zijn gewrichten en zo ook allemaal. Dus dat is een beetje SMA2 wat het inhoudt, dat zijn spieren, uh, ja die worden steeds flapper. En, en, en, en als, uh, hoe heet dat? dat SMA2.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 Ja, nou, nee, niet afgeluisterd, maar niet de water. Oh, gezellig. Kilometer Je gaat tussen tweeën lopen. Maar dat duurt nog eventjes, want nou, ik okay. pas bij 75 kilometer. Ja, zo, oh, ik vind het een afstand. Ik zou zeggen, <laughs> heel veel uh, succes. Nou, En dankjewel. ik hoop dat, uh, dat uh, dit gesprek ook bijdraagt, al is het maar aan een uh, paar honderd of paar duizend euro die extra gestort worden. Hij heeft er toch Al geen... een beetje zelf. Al een, te helpen, een beetje zelf. Ja, precies. Nou, heel veel succes.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 De allerlaatste tulpenbloeien en de rode ondendrons geven veel kleur. En dat allemaal tegen een achtergrond van oneindig veel tinten groen. Kost om het woord genieten. De entree in de tuinen. en het is, uh, U bent die tweede prinsdag van 10 van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Uh, bent u welkom in 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuinen. Kijk daarvoor even op onze app waar die zich bevinden.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 En uh, helaas, ja, moet ik er even bij vertellen, Albert-Jan? Want jij zei uh, de CFM-app. Ja. Normaal gesproken is hij altijd beschikbaar, hè? Ja, echt ja. altijd. Klopt. Alleen toevallig vanaf uh, vanmorgen hebben we een kleine storing. Dus zo nu en dan is hij even niet uh, helemaal goed uh, bereikbaar op dit moment. En hetzelfde geldt voor de website uh, met het uh, nieuws uh, van uh, CFM. Ook uh, die website uh, ligt er zo uh, nu en dan even uit wordt aangewerkt en hopen we zo snel mogelijk uh, opgelost te hebben. En hier is uh, Forner in Gold as Ice. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Is coming on, I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag of useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing because I'm counting no A's. Now,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 The future is coming on. Is coming on. Is coming on. Is coming on. Is coming, on, is coming on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 It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Our future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Our future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future, this coming on, it's coming on, it's coming on. Our future, this it's coming on, it's coming on. Ja, dat waren de gorilla's in uh, de single Clint Eastwood uh, trouwens. De Forrester, Forrester en Gold is ijs.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 Sjors uh, sportief en Sjors uh, uh, creatief, ja. Een mooie team uh, bij elkaar uh, met uiteraard uh, heel veel activiteiten voor uh, de kinderen hier in Zandvoort. En we gaan alweer nou uh, bijna op naar het nieuws en weer uh, van 4 uh, uur, maar we kunnen er nog twee draaien. Waaronder deze van 9.9, uh, een lekkere disco klassieke. Here is all of me for all of you.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 Maar daar kwam uh, op een gegeven moment uh, later Verstappen uh, dus weer terug de pits in. Uh, Na die snelle ronde, uh, later werd hij toch ingehaald door uh, Jean Leclerc. Ik moet zeggen, de Ferrari's doen het uh, boven verwachting goed. Want op de vierde plek zien we Sainz staan. Die is nog momenteel zijn oud bezig.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 Dus uh, vooralsnog, uh, ja, uh, Bottas 3. En uh, dan moet ik lang, heel lang zoeken voordat ik Hamilton tegenkom. Want die staat, voor, ik durf bijna niet te zeggen, op een zevende plek op dit moment. is ook met zijn outlap bezig. En, maar ja, als ik dat zeg, dan zal je zien dat Hamilton toch nog even een knopje vindt... en uh, de zaak nog even weer recht zet. Maar vooralsnog, Leclerc snelst in Q3. Twee verstappen, drie Bottas en vier Sainz. En uiteraard straks meer in het uh, derde uur. Zo rond kwart over vier in de pit Report.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 Waar vond